Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij controles aan de westgrens van Duitsland... zijn van maandag tot en met donderdag 182 mensen tegengehouden... die zonder goede papier het land probeerden binnen te komen. Sinds deze week houdt Duitsland grenscontroles... om illegale immigratie tegen te gaan. De krant Welt am Sonntag meldt dat in de eerste vier dagen... aan de grens met Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk... 100 illegale direct zijn teruggestuurd. De grensbewaking krijgt veel kritiek van de EU omdat die in strijd zou zijn met de beginselen van de Unie. De Israëlische luchtmacht heeft een serie aanvallen uitgevoerd... in het zuiden van Libanon, naar eigen zeggen, op doelen van Hezbollah. Libanese media spreken van meer dan 80 aanvallen. Er zou één dode zijn gevallen. Israël zegt dat Hezbollah 25 raket heeft afgevuurd op het noorden van Israël. Gisteren vielen bij Israëlische luchtaanvallen... op de Libanese hoofdstad Beirut 31 doden. In Gazastad zijn 22 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op een school, meldt het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook. Onder de doden zouden 13 kinderen zijn. De school was in gebruik als opvangplek voor vluchtelingen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Het zegt wel een aanval te hebben uitgevoerd op een school waar een commandocentrum van Hamas zou zitten, maar dat lijkt te gaan om een ander gebouw.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 Drie uur, welkom terug, Zandvoort voor jou op de Zandvoortse Radio. Het tweede uur van dit uh, radioprogramma. En uh, daarin uh, uiteraard het uh, Zandvoortse nieuws, zoals dat gebruikelijk is uh, bij Zandvoort op zaterdag. Maar ook een, uh, een snufje uh, entertainment voor jou, uh, Fred. Want uh, ja, straks uh, na vijf uur hebben we Mr. Martin. Kan je ja. daar alvast uh, wat over vertellen? Wie is dat, Mr. Martin? Uh, ja, ik heb ooit een, een, een mooi album uitgebracht. Ik heb hem uh, thuis nog uh, leggen voor je. Aha, oké. Okay. Dus, dat, uh, dat gaat goed komen. En uh, ja, het is, het, een beetje, het, het is natuurlijk geen Nederlands. Uh, het is Engelstalig. En uh, het is een beetje in de, in de branche van de uh, uh, popmuziek. En uh, ja, toch ook wel een beetje jazzy-achtig. Dus, oh, dat is best uh, lekker. Dat is best lekker, inderdaad. En uh, ja, straks komt hij dus uh, een, uh, een nummer doen hier al. Om, uh, ...om vijf uur. En uh, daar gaan we dadelijk uh, lekker naar luisteren. Nou, zeker. Dus blijf luisteren en uh, dan hoor je dat uh, vanzelf. Verder ook heel veel Nederlandstalige plaatjes natuurlijk... ...want dan besteed je ook altijd uh, ruim uh, aandacht aan. Ja. Zo Dadelijk komt er weer eentje aan, een hele nieuwe... ...weer een nieuwe Nederlandstalige, wat net al uh, Mart Hoogkamer. Maar uh, ja, weer naar andere. dat hoor je zo meteen wel. Oké. Okay. <laughs> dat uh, ga ik nog niet verklappen, uh, want... Uh, uh, uh, die, die heeft het geld al uitgegeven. Ja, de, ja, die, heeft, nou, die, heeft, uh, ja die wordt uh, beschuldigd van allerlei dingen. Oké. Okay. Dus uh, daarover zo meteen meer. Uh, Dolly? Ja? Ja, Wat heb jij nog allemaal in dit uur? Hoofdpijn. Hoofdpijn? Oh. Oh, uh, uh, ja. Nee, uh, ja. Uh, uh, weet ik niet. Vertel jij het maar. Oh ja. ja. Nee, uh, niks met de uh, CFIS-vereniging. Uh, oh ja, om half vier gaan we bellen met uh, Cor, Hout, Cor van Houten. Uh, die gaat ons van alles vertellen over de meer dan geslaagde dag vandaag van in Houten, uh, dat Noordwijk. Ik denk aan uh, GTSD, hè, geloof ik. GTST? Oh ja, uh, hey. oh, wij dacht aan wat anders. Ja, wij ja. dachten inderdaad een beetje. <laughs> ja, meer dan vroeger. Ja, vroeger. vroeger. vroeger. <laughs> Uit de Amsterdamse onderwereld. Ja, het is een beladen naam. Dat is er ook een. Ja, daar, die Koor die heeft een beladen naam gekregen. Ja, daar doe je niks aan, hè. Dat, uh, oh, Nee, ja, ik maar ja, ja, een Corbel van Houten. Ja, nou ja, nou, ja is, uh, goed. Voor de, de CVV-vereniging. Uh, ja. uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat doen die dan? De, de CVV-vereniging? Die, die, uh... die hebben vandaag een uh, jeugddag gehad in uh, Noordwijk. Wat een uh, behoorlijk succes is geworden. En het is hartstikke leuk verlopen. We willen daar graag wat over weten. Te meer dat we binnenkort in Zandvoort zo'n dag hebben. Ah, kijk. Dus dan is het best wel leuk om te weten uh, wat er dan allemaal gebeurt. En, en hoe de jeugd dat ervaren heeft. En, Um, ik kan het verkeerd hebben, maar ik, volgens mij is er ook in Zandvoort... net als in heel veel andere gemeenten... onder de jeugd steeds meer animo voor vissen. Is ook zo. Dus uh, ja, hoeveel, hoe leuk kan dat worden? Die, uh, ik geloof dat het 17 november is, maar daar horen we straks van alles over. En ze, ja, ze doen dat zelfs op nou ja, TikTok of iets dergelijks geloof ik. Er worden filmpjes gestuurd van uh, dat ze weer vissen binnenhalen en dergelijke. En dan midden in de stad ook. Dat is heel populair bij die Zeevissen? Jeugd. Nee, dat oh. is geen zeevissen. Nee, gewoon gewoon in, in de Amsterdamse grachten. Ik dacht al. In Leiden. In, uh, ja, ja, ja, gewoon ja. Uh, langs, langs de grachten zeg maar, uh, vissen. maar, een hengeltje uitgooien. En dan krijg je af en toe een avond fiets aan de hengel. Maar ook, uh, ook soms een vis. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. Er nee, ja, zwemt dus heel dat wat dat hoor in de krachten. Ja, dan kun je op twee, dingen, op twee manieren... Op twee. Maar laat maar, oh. laat, laat, maar. ja moet me denken aan Amsterdam hij gaat weer de hele verkeerde kant op met zijn gedachten ik zat in uh, Amsterdam uh, zat ik eigenlijk een ja, beetje Amsterdam, met uh, Amsterdam, ja, ja, Amsterdam. Ja, yeah. yeah. goed nou ja daar heb je wat op te leren ja goed <laughs> nou ja dit is weer het volgende uur uh, Zandvoort uh, voor ja, jou wordt uiteraard houden we ook het uh, voetbal in de gaten maar ik had ja. het net over uh, ja. de nieuwe single van uh, Roxy Dekker. want die is uh, gisteren uitgekomen oh en uh, die kunnen we dus uh, vandaag gaan draaien. Nee. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ah. En die single ja, die heeft ze eigenlijk gemaakt omdat ze beschuldigd wordt van uh, dat ze alles uh, na-aapt na van uh, anderen. En uh, dat ze speciale effecten gebruikt uh, -uh, in, uh, in, uh, in de platen. En dat ze eigenlijk helemaal niet kan zingen. Maar ze doet het hartstikke leuk. Ook uh, met uh, deze nieuwe single: uh, Industry Plants. Eerst ze zeggen. Alvast heel veel promotie gemaakt voor haar nieuwe single op de Diverse Socials. En uiteindelijk is hij toch uitgekomen, de Industry Plant. De nieuwe single van Roxy Dekker. Wij gaan ze dadelijk uiteraard ook aan de Formule 1 aandacht besteden. Want de kwalificatie voor de race van morgen is op dit moment aan de gang daar in Singapore. En ja, het is natuurlijk al donker daar. Hè? Dus de race morgen ook in het donker. En dat maakt het wel heel speciaal met kunstlichten. De Formule 1 race uh, rijden. Hoe de Q1 is afgelopen, dat hoor je ze dadelijk uh, van ons. Aan eerst gaan we nog even een lekkere dance classic voor je draaien. De groep heet Five Star. Hier zijn ze met Let me be the one. Let me be the one. de 5-star en let me be the one. Ja, ook een leuk plaatje. Wil we'll je mee zingen, uh, Fred? Met, uh, zo hoorde ik dat nou uh, net even Zo so, uh, stiekem tussen neus en lippen door. Uh. Dit is een lekkere, een lekkere oude disco weer natuurlijk. Ja, zeker. Heerlijk. Ik kom weer eens uh, terug te horen op de Sanfordse Radio. Ja, uh, ja. ja ik... Uh, ik, ik uh, nou ja, Ramon uh, kunnen we niet bereiken. Dus nee, we dus gaan zelf zingen. Waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat het niet door dan, hè? Dus, uh, uh, uh, wij gingen ook een plaatje zingen, toch? Ja, nee. Nou, so, oh, oh ja, brommelskieken, hè, <laughs> wilde je horen. <laughs> nou, uh, kan jij... jij? Nee, ik, ik wilde net zeggen van... Uh, Zet jij me in, dan, uh, <laughs> dan uh, volg ik wel. Uh, maar... Uh, <laughs> Nou ja, waarschijnlijk gaan we even naar Edam toe. Want de ja. eerste helft van de voetbalwedstrijd zit erop natuurlijk. En uh, eens even kijken wat uh, Piet allemaal te melden heeft. Piet, uh, verliet hij net dat 2-0 voor stonden. Is dat hetzelfde ja. gebleven? Uh, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Zeg maar, dat was in de 25e minuut. Stonden we 2-0 voor inderdaad. Plak erop een redelijke... Een, een botsing waarop bij de IJzerberg betrokken was. Die moest zich gelaten vervangen door uh, Lafayette Boom. En in, in, in de, de 30 minuut uh, maakte Karsten Vries, toch, die maakte niet veel fouten, maar hij verspeelde de bal zo op de rand van het strafzoekgebied, ons eigen strafzoekgebied, wel te bestaan. En die uh, nou, man van uh, EBC maakte die uh, keurig netjes af, 2-1. Uh, nou, vervolgens een hele leuke wedstrijd links en rechts. In, bij EVC-bakkansen. op de Paten, ook, ook een, uh, een mooie redding van Leef die Verhamenveld. En aan de andere kant hetzelfde, dat uh, die net niet erin ging, ook uit de bal. Daar is gewoon nog een keer net uh, naast de paal achter. In, uh, en dan uh, komen we aan in de, in de 40ste minuut. een smerenschot van uh, EVC. Maar het blijft 2-1. We gaan eruit. En, we krijgen zeg maar, een strafschop mee. De Vries werd gehaakt. En uh, dus de strafschop werd in de 43 43 keurig netjes uh, door Salim tertoe te uh, benutten. Dus we staan op dit moment uh, 3-1 voor. Het is, uh, we zitten in uh, slag van rust, zijn we. En er is nu, uh, komt nu een vrije trap op de rand van het strafschopgebied uh, voor EBC. De speler ligt geblaseerd in het strafschopgebied, wordt even verzorgd. En dan uh, volgt zo de vrije trap. En daarna zal de we snel uh, voor de rust moeten fluiten. Dus het is nog even billen knijpen over die voorsprong van 3-1 houden. Dat is ook een mooie voorsprong om een tweede helft te beginnen. Ja, zeker. En uh, helemaal geen saaie wedstrijd uh, om te kijken nee, natuurlijk. Dus, dus, dus, Linksrecht en de mannen van de EBC zijn allemaal reuzen, zeg maar. zijn gemiddeld uh, meer dan 2 meter lijkt het wel. En uh, ja, wij zijn toch natuurlijk allemaal wat kleiner gezet. mannen in kleinere mannen is niet gezet, maar wel kleiner. En uh, ja, het is, het is een leuk potje. En de dus hij zegt dat hij is een pedantig dame in het midden met de staart. Ja. in de Oranje. Ja, Heel, ja. Heel, ik helemaal ik goed. Ik zeg, je bent nogal onder de indruk van die dame, hè? Piet, het is al de tweede keer dat je het over de staartje hebt. N nou, ik zal je vertellen. Volgens ja. mij is het de eerste keer dat ik bij SV Jean voor in 50 jaar heb ja. gestaan. En, en, en dames die kluiten, hoor. Dus een, ja? Heel door, speciaal, door. ja. Geweld leuk! Ja, ja ik, oh. vind, ik vind het ook heel goed dat het moet komen. Inmiddels ja. staat EPC klaar om die vrije trap te nemen, blijft nog even hangen en daarna gaan we weer terug. Ik, nummer 9 neemt de aanloop. Oh jee. En hij gaat erin. Oh, oh. weer een klutsch. Oh, oh, oh, oh, oh Een beetje een ongelukkig doelpunt. Oh, oh, oh. Rusten, het, het, het zal ook zo bereikt zijn: het is 3-2. Dus 3-2-2-3 oh. is de juiste stand. En ik stel voor om uh, naar de tweede verder te gaan. Ja, ja nee, ik okay. hoorde gisteren iemand zeggen... nou, dit is een uh, snollebolkerswedstrijd. Uh, oh. van, nou, ga, van links naar rechts. van links naar rechts. Het lijkt wel tennis. Ja, ja, ja. <laughs> ja zeker. Ja, Deze vrije trap werd inderdaad met in een kluts. Ging naar links, op naar rechts, maar eigenlijk wel in. De bal. Ja. Dus uh, heel jammer, maar uh, goed, we gaan aftrappen en... Uh,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 dat is toch uit tijd, mij. Je kunt het ook aan mij kwijt. Twee, dat waren nog eens iets, hè, deze, ja. Build de pole, Abdul en uh, straight up, now tell me. Dus zaterdagmiddag bij uh, ZFM, jouw lokale radio met Zandvoort... ...voor jou bij uh, tot aan uh, 7 uur vanavond. En uh, ja, we gaan het nu hebben over uh, zeevissen... ...want uh, we hebben Cor van Houten aan de telefoon, uh, Dolly. Ja, Cor van Houten. En Cor van Houten, die is uh, bondscoach voor de jeugd van de uh, zeevisserij... Want... Uh, je denkt altijd maar dat het uh, volwassen mannen zijn, maar het zijn ook volwassen vrouwen. Maar zeker ook de jeugd. Die, uh, daar hadden we het net al even over. Hè. Er komt steeds meer interesse voor het vissen. En dan gaan we het vandaag even hebben in, uh, speciaal over het zeevissen. Als het goed is, is Cor nog aan de telefoon. Cor, ik heb je net gesproken. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Hartstikke goed, dat is fijn. Want anders dan uh, <laughs> spreek ik ja. zo in niemands land. Ja. <laughs> Jij was er vandaag ook bij in Noordwijk. hè? Want dat was een speciale dag voor de zeevisserij. Ja, we, we spreken dan over het kustvissen, dus het vissen vanaf het strand. Ja. Dus niet vanuit de boot, puur vanaf het strand. Ja. En we hadden vandaag in Noordwijk hadden wij een, uh, een, een, een, een jeugdkliniek, zoals ze dan noemen. En daar uh, waren een heleboel vissertjes uit uh, grote delen van het de land, uh, zeker hier uit de regio. Uh, om eens een keer kennis te maken met het uh, vissen langs het strand. Waarbij uh, dus, uh, ja. waar ze dus gaan vissen met een volwassene. Of een uh, van de van de oudere jeugd die het al uh, redelijk onder de knie hebben. En hun spullen gebruiken ze en gaan ze proberen een visie te maken. Ik heb begrepen dat er best wel een hoog aantal kinderen op af zijn gekomen. Hoeveel, hoeveel kinderen hadden jullie uiteindelijk vandaag die de. We hadden de uh, 28. Er waren afzegingen vanwege uh, ja, uh, in, in de privésfeer. Ja. En dat ze niet konden. Ja. Ja. Maar we hebben er in ieder geval 28 aan de waterkant gehad. Dat, is, ik vind, dat vind ik verbazend veel. Ja, ja wat leuk. Wat, wat moet jullie dat een goed gevoel hebben gegeven? Ja, zeker met de zeer erbij. Ja, ja ook dat, dat is natuurlijk helemaal een uh, cadeautje. Maar ja. dat er zoveel animo is vanuit de jeugd... en uh, dan, dan hoop je natuurlijk dat die kinderen het zo leuk vinden... dat ze uh, lid worden of blijven hangen bij jullie... Ja, nou ja, ik heb uh, natuurlijk een talententeam. Ik ben uh, buiten de oh. bondscoach zijn ben ik uh, federatiecoach van de uh, Federatie Midwest-Nederland. Waar ja. uh, Zandvoort ook onder valt, zeg maar. Nou, nou, dus ook wat leuk. Zeg maar, de, de, de, de, de, de, vanaf de Noordkop uh, tot aan Katwijk valt onder die, uh, onder die uh, Midwest. Ja. En daar hebben we dus uh, heel veel animo voor, voordat Zeven is uh, gekregen... En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat die jeugd aan dat strand wil gaan staan. Ja, en, en, en, en heb je vanuit Zandvoort ook uh, al mensen in je team? Ik heb uit Zandvoort uh, een jongen in mijn team zitten al een aantal jaren. Uh, Sverre is huh? En ook zijn ouders die zijn uh, heel erg daarbij betrokken. Want in dat jeugdtalententeam uh, krijgen ze een opleiding. En uh, dat is uiteindelijk om 1K's te gaan doen. En zelfs uh, de wereldkampioenschap. En Sven heeft ook al een uh, paar keer uh, in het WK-team gezeten. Zo, dat, maar dat... dat, dat ik, ik, sorry hoor, ik, ik val even een beetje stil. Want het, nee, het verbaast mij enorm. Uh, het klinkt heel serieus, hè? Het is serieus. Daarvoor zit ook dat nummertje bondscoach eraf, ja. Uh, dat is, uh, ik ben bondscoach van Sportvisserij Nederland. De overkoepelende uh, organisatie op Engels uh, Dat is uh, de tweede sportbond van Nederland achter KVB. Dat, dat, nou, echt. Ik val nu echt van de ene verbazing in de andere. Wat, wat leuk om dit te horen. En... Ja, ik, ik, ik zat er natuurlijk vandaag toen ik zag dat jullie daar in Noordwijk bezig zijn. Met dat prachtige weer. En ik zag ook twee kinderen die apetrots een visje lieten zien wat ze zelf ja. gevangen hadden. Um, en dan denk ik, jongens, in deze tijd waarin iedereen zich beklaagt... dat kinderen eigenlijk alleen nog maar binnen kunnen zitten met een telefoontje in hun hand. Hoe mooi is deze tak van sport? Je bent de hele dag buiten. Het ja. is volgens mij best intensief ook, hè? Ja, fysiek? Ja, de, de, de, de fysiek is het wel. Want ja, voor, zeker voor de kleintjes... Is de, zijn de engels natuurlijk best wel groot. Ja. Daarvoor hadden we natuurlijk volwassenen begeleiders erbij... die dat een beetje voor de kinderen oplossen... Het is juist het leuke dat ze zelf wel indraaien, waardoor dat het, het, het visje ja. wat er eventueel aan hangt, door hun gevangenis. Ja. En dat proberen wij dus de jeugd te stimuleren om te gaan vissen. Ja. En eindelijk misschien bij mij terecht te komen in het ja. talententeam, waardoor ja. dat ze door kunnen stromen naar een, een, een, een soort professionele uh, organisatie. Die dus ook uh, WK's aan zit. Ja, dus er, er komt voor kinderen die het leuk vinden zelfs nog een hele uitdaging bij. En uh, ja. die, die ze aan kunnen pakken. Wat geweldig. Nou heb ik begrepen, Cor, dat deze dag binnenkort ook in Zandvoort is. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt. Dat is uh, zondag 17 november. Ja. Dat wordt door de, de Zeevisvereniging van Zandvoort georganiseerd. Ja. Uh, daar kun je uh, bij de ZVZ, uh, kan je je daarvoor uh, aanmelden. Ja. En dan word je ook begeleid. En het is dan heel erg leuk voor de jeugd... dan kunnen ze een kennismaking hebben met het zoute water. Want ja, normaal uh, gaan ze met de, de pootjes het water in... en nu ja. zien ze dat er daar ook gewoon echt vanaf onder de kant zit. Ja, ja inderdaad. En, en uiteindelijk kun je natuurlijk ook, uh, als je lid bent... en ik weet niet vanaf welke leeftijd dat mag... maar zou je ook met een boot de zee op kunnen hè, om te vissen... Ja, maar hè, dat is dan weer een hele andere, andere tak van de, van de, van de, de sport. Yeah. Ja, daar wordt er natuurlijk veel kleiner Engels voor gebruikt. Yeah. En uh, daar moet ik zeggen dat we de zeebootvisafdelingen... die lopen wel heel erg terug. Omdat ook de, de visstand uh, behoorlijk is teruggelopen. Oh, te toch. Ja. Toch. Ja, ik was er al ja, bang voor. Maar, ja, de van af kun je dus vooral de botten. dat zijn de vissen die heel dicht onder de kant yeah. komen. Ja, dus, dus, dus waar jullie 17 november op gaan richten, is echt het strandvissen. Ja, het pure strandvissen. Ja. En, en ja, ik zeg het nogmaals, die, die boot, dat is een heel andere afdeling. Ja, ja. Ja, wat dus, hoe, hoe, ik, ik, ik vraag mij af... Uh, dit is Fred trouwens, Cor. Uh, <laughs> kort. <laughs> ik, ik, kort, ik vroeg mij af, de NK en WK had je daar alweer. Ja. Hoe, hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Een NK of een WK? Een NK, ja. Het kan, uh, daar kan elke jongen of meisje aan meedoen en die hebben we in twee leeftijdscategorieën. Dat is van 10 tot en met 16 en van 17 tot en met 21. Uh, dat noemen wij U 16, U 21. Uh, dat zijn twee uh, wedstrijddagen op zaterdag en twee wedstrijden per dag. Uit die vier uh, wedstrijden krijgen we dan natuurlijk een, een tracement. Ja. En uit dat klassement uh, kiezen wij dan de wk ploegen die uh, mogen meedoen aan het WK het jaar erop. En waarom wordt zo'n kind dan beoordeeld? Zuiver op de vangst of ook op de techniek? Uh, of op, uh... op Op techniek uh, werpen, omgaan uh, uh, met aas, uh, niet ben je? Uh, kijk, er zijn kinderen die zijn heel passief. Die zitten op de kisten, die zitten maar te kijken. Maar er ja. zijn er ook bij. Die zijn heel actief bezig... Ja. waardoor er meer vis vangen. Die komen dus uh, automatisch komen ze bovendrijven. En daar zijn wij juist naar op zoek. Ja, ja, ja. Nou, Cor, we gaan het nog één keer roepen. Want uh, 17 november moet natuurlijk een uh, fantastische dag gaan worden. De kennismaking met het, met het strandvissen. En uh, ik heb ook gezien uh, dat, dat uh, opa Gerrie driehuizen uh, iets mee te maken heeft. Dat je een lekkere lunch krijgt. Ja, en, ook weer... Ja. Prachtig, dat hadden ze hier ook. Dus dat, is, dat zijn echt van die leuke dingetjes voor de jeugd. Dat ze dus eigenlijk een uh, compleet uh, plaatje voorgeschoten krijgen. Hartstikke leuk. Ja, ja, dat wil ja. ik nog even vragen aan Cor. Ja. Want uh, waarom uh, vindt de jeugd dat uh, tegenwoordig zo leuk dan dat vissen? Nou, het is natuurlijk een, een, een, een dingetje waar de jeugd niet meer aan gewend is. Vroeger ging men automatisch met pa of Moe, ging men vissen. Want er ja. was zo weinig anders. En, en nu hebben ze natuurlijk vooral het computertijdwerk, uh, weet ik wat ze er allemaal op hebben. Want ik, uh, ik ben te oud voor al die, uh, die nieuwe wedstrijden. <lacht> <nieuwe> wedstrijd, <lacht> maar ze hebben nu zoveel andere dingen, waardoor dat ze eigenlijk binnen blijven. En, en wij zijn bij Sportvisserij Nederland van uh, het jaar gestart met een uh, promotieactie. Uh, om de jeugd uh, bijvoorbeeld uh, naar het zouten te krijgen. En dat is zowel in, uh, in het zuiden van Nederland als in het noorden waar ik uh, zit. En het, ja, dit was de eerste aanzet erin. En we hopen dat dat uh, doorgaat. Want ook in het uh, zuiden krijgen we weer uh, clinics. En we hopen dus uh, dat de jeugd massaal uh, weer gaat naar de waterkant. Ja, ja gaan ze dat ook uh, combineren dan uh, met, uh, met uh, ja, de, de Facebook en de Instagram en de TikTok? De, dat, de, dat, de, er de, er de, dat ze de filmpjes via, erop zetten? Ja, er ja, zal dus meer via de, de verschillende media... En socials. ook uh, steeds ja. meer... Uh, opgezet worden. Ja. Ze kunnen ook bij de federatie uh, op, het, uh, op de federatiesite kijken. Uh, daar staat ook van alles op. en uh, We gaan dit... Uh, het, eigenlijk hebben we dit nu opgepakt om er wel mee door te gaan. Ja, geweldig. En wat ja. er gevangen wordt hoor, uh, mogen ze dat ook mee naar huis nemen? Of, uh? dat, dat mogen ze eventueel mee naar huis nemen. Kijk, officiële wedstrijden is het altijd uh, catch and release. Zoals ja. ik dat zo netjes zegt. Ja. Maar net als nu, als er toevallig een mooie zeebaars, die aan de maat is er zijn, natuurlijk niet in uh, de maat verbonden, daaruit hadden gehaald, dan hadden die uh, meegekund, dan hadden we ze hier voor schoonmaak. schoongemaakt, en, en dan hadden ze thuis een lekkere bek gehad om het uh, zomaar even te Ja, dat is een lekker oude wet, want ik deed het ja. ook natuurlijk, uh, zeevissen, en vaak uh, s'nachts. Ja. En, uh, ja dat, uh, is, dat, uh, is dat ook nog van de orde, uh, dat nacht uh, zeevissen? Nou, dat nachtzeven dat zijn meestal de, de, de ene die. dat gaat meestal buiten de wedstrijd dat ander om. Ja. Uh, de wedstrijd ook uh, bij volwassenen, dat gebeurt meestal de zaterdag of de zondagochtend. Uh, zeg maar 10-2, dat zijn een beetje de geheikte wedstrijdtijden. Uh, ja. En uh, dat, dat die, worden, die, die wedstrijden zijn voor volwassenen door het hele land heen. En ik heb nu ook uh, twee jeugdteams. ...in een uh, competitie zitten met volwassenen. En uh, ja, ik moet zeggen, dat, uh, daar draaien ze best lekker mee. Oké. Okay. Nou, nou ja, Cor, het is uh, mooi om je gesproken te hebben vandaag. Ja. En we kunnen nog heel lang met je door blijven praten. Dus we gaan zeker nog een keer uh, contact uh, met je opnemen. Ja, absoluut. Tegen de tijd dat het uh, is of als het is. Ik weet niet op wat voor dag het valt. Hè, dat we een uitzending hebben. Uh, in ieder geval, uh, Cor, hartstikke bedankt uh, voor, je, voor je interview. Fijn dat je even tijd voor ons hebt willen maken. En ik wil iedereen oproepen uh, die dit hoort. Uh, heb je uh, neefje, nichtje, uh, noem maar op. Die uh, daarin geïnteresseerd is. Of die dat misschien leuk zou vinden. Of ben je het zelf dat je het hoort. Ga dan naar de website zvzvist.nl en meld je aan en doe mee met die vreselijke leuke dag. De vis wordt verzorgd door Boudewijnse uh, Visservice. Die hoef dus je zelf wordt... niet te vangen. Dan. Die hoef je zelf niet te vangen. Die wordt door hem klaargemaakt okay. voor je. En voor de rest, je leert daar natuurlijk alles over zee en de stromingen. En wat voor vissen er zijn. Dus super leuk dat jullie dit doen, Cor. Heel goed. Ik hoop dat er heel veel kids gaan reageren. Dat jullie je handen er vol aan gaan hebben. En dat er heel veel kinderen bijkomen. Bij, uh, om het uh, strandzeevissers... Uh, uh vak onder de knie te krijgen laten we het zo maar zeggen zeker He? nou koor <laughs> ja je ja, dankjewel hè en uh, tot okay. een andere keer ja tot de okay. volgende keer Cor. Okay. Okay, ja deze, deze zeker niet ontbreken hè. als ze me missen dan ben ik vissen, vissen.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 ja, voetballer die een eigen doel geschoten had En snel daarop een ja, kans verspeelde op de lat. ja, de keeper en verdween toen door het net Er ja, ik heb mezelf ja,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 een leerling kapper die zijn klant in kaal geschoren had. Zodat een man toen zonder baard en zonder haren zat. Praatte die geschrokken klanten een coach aan. Maar hij zei toen hij zijn baas zag staan: ik moet nu werkelijk gaan. Als ze me missen, dan ben ik visser. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen Die had ja, zo visser. Als ze niet missen, dan ben ik verzeer. Als ze zoeken. Nou, enthousiast en uh, mooi verhaal van uh, Corvenhout van over het uh, zeefissen. 17 november, dus hier in Zandvoort. Hè, dan uh, melk je aan bij de Zandvoortse vereniging daarvoor. En hier is, uh, ja, die missen we ook trouwens. Uh, Ramon Bezen. En dat is het leven.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 Je geeft kan dat is een leven, wat denk je daar nou van, dat is een leven, en zo zal het, kan het zijn. Dat is het leven, al doet het soms ook pijn, dat is een leven, ze krijgen mij niet klein, dat is een leven, het wordt er allemaal. Nou, soms zijn de dingen wel te zwaar, hoor. Dus uh, ook uh, voor deze Ramon uh, Beense, die heeft ook het uh, een en ander meegemaakt. Maar daar gaan we het nu verder uh, eventjes niet over hebben. Helaas uh, niet aanwezig vandaag in de studio, maar uh, we konden wel lekker zijn plaat draaien, toch? Zo is dat. Dat ja. kan altijd natuurlijk. Zeker, dat is het uh, leven. Ja, en uh, wat ook uh, bij het leven hoort, zoals hij zegt. ja. Dat is water, water. hè? En water, dat is heel belangrijk. Waar zijn we zonder water? Precies. Hè? Eerst water, de rest komt later. Nee, heel veel ja. dingen bestaan voor 80, 90 procent uit water. Ja, ja, wij, ja, ook. Ja. wij ook. Wij ook. Ja, zelf ook. Ja, <laughs> ja, ja Daarom is het ook heel belangrijk. En water reageert heel erg op emoties. Hè? Dus het is heel belangrijk dat je probeert om uh, rustig te blijven en positief. Want dat heeft ook een uitwerking via het water in je lichaam. Maar ja, het wordt steeds Dat heeft een Japanse fotograaf een keer uh, laten zien. Hè? Die heeft daar foto's van gemaakt. Oké, okay, nou, ik zag reageert. van de week over waterzuivering en dergelijke. Ja. Dat wordt wel steeds een grotere klus door uh, ja, verontreiniging hè, van het water. Ja, ah, ja, ja, door medicatie en dat ja. soort dingen. Ja, dat is dingen. al jaren een probleem. Hè, en, mensen die alles uh, gewoon in, de, in het vuil gooien. Maar dat, dat, dat moet niet, hè? Niet wegspoelen. Nee, en de coronadeeltjes die uh, door het water ja, heen schieten hè. Ja, ja, ja, ja, die, uh, ja dat, inderdaad. Daar dat ontkom je niet aan. Dus er zal eens een keertje iets uitgevonden moeten worden... door uh, TNO of iets. Waardoor het water toch beter gefilterd kan worden. Maar ja. in ieder geval... Uh, op, op morgen dan uh, organiseert Waternet een middag... met activiteiten in de Amsterdamse waterleidingduinen om de Nationale Kraanwaterdag alvast te vieren. Er is een speurtocht, waterwandeling, geinige spelletjes... en leerzame waterproefjes. Ja, dus iedereen die meer over schoon drinkwater wil weten... en hoe water ge wordt gezuiverd... is dus welkom in de uh, uh, Amsterdamse Waterleiding Duinen. Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats bij en in de buurt van het bezoekerscentrum de Oranjekom, bij ingang de Oranjekom Oase, van 1 tot half 5. En als je nou meer wilt weten over deze mooie dag, ga dan even kijken op de site www.waternet.nl NL. Een hele mooie dag dus uh, morgen bij uh, de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En daar wordt het mooi gezuiverd hoor, trouwens. Gewoon door de natuur ja, al, hè? Ja, de is prima in staat om dat te doen, dat klopt. Zeker. Ja, morgen dus, ja. iedereen van harte welkom bij de Oranje Kom. Wij gaan het zometeen nog even hebben over de Formule 1 en het voetbal. Dat komt er allemaal nog aan. Dus hou je radio bij Sandport voor jou. We kijken nog even naar de Formule 1. We zitten in Q3. De rode vlag op dit moment daar. En we zien wel wie er door zijn gegaan. Want daar ligt een <laughs> Ferrari in de, in de vangrail, zie ik. Dus uh, uh. dat veroorzaakt de rode vlag. In ieder geval uh, Piastri, uh, Hulkenberg, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Russell, Tsunoda, Alonso en Sainz. En een van die twee Ferrari's uh, gaat dat even niet goed mee, Fred? Nee, dat... Uh... Ik zag er niet best uit. Inderdaad niet best uit. Nou ja, nog acht minuten in de, in de Q3. In ieder geval verstappen erbij. Hè? Dat is belangrijk. Ja. En uh, ja, de grote namen zitten er eigenlijk wel bij. Tsunoda ook een, een mooie prestatie uiteraard. Uh, ja, eigenlijk een beetje de bekende namen die, uh, die eigenlijk wel altijd in het rijtje van de top tien staan. Hè? En die daar ook horen, ja. Ja, ja. Nou ja, Hulkenberg zit er ook bij. Dat is wel mooi in Haas. Dus, nou ja, uh, Dolly... Ja. ja, nou ja, zometeen het uh, volgende uur. Uiteraard ook uh, aandacht voor cultuur, want je hebt nog wat uh, mooie dingen te melden, Zeker, toch? Ja, ja, ja, ja, er staan hele mooie dingen te wachten. Dus mis het niet, ik ga er straks alles over vertellen. Oké, okay, en Deffen uh, nemen we ook mee, hè? Zo ja, Deffen de, de, uh, nemen we zo mee, uh, gelijk naar, naar het, uh, het nieuws natuurlijk. Uh, draaien we nog een nummertje en dan uh, halen we Deffen uh, naar voren. Oké, okay, nou, tot zo... Zandvoort voor jou tot aan zeven uh, uur vanavond. Dus we hebben nog een paar uurtjes te gaan met uiteraard ook heel veel Nederlandstalige muziek. Zoals je dat van entertainment voor jou gewend bent. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur s'nachts, 7 januari Het panterbloesje en de spijkerbroek De armen blote, korte, zwarte haren En ik stond daar ergens op een hoek Ik heb stiekem met je gedanst Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst Stiekem met je gedanst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 6.9 straks What's meer. Dier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4